in Venezuela zijn 32 Kubanen om het leven gekomen. Volgens de Cubaanse regering gaat het om militairen en ambtenaren... die de afgezette president Maduro hielpen. President Trump zegt dat het een domme zet was van de Kubanen... om Maduro te beschermen. Cuba spreekt van helden die tot het bittere eind hebben gevochten. President Trump haalt uit naar verschillende landen. Tegen journalisten herhaalt hij dat Amerika Groenland nodig heeft. De Deense premier riep Trump eerder nog op om te stoppen met dat dreigement... Verder zei Trump dat hij overweegt Colombia aan te vallen, Mexico zich moet herpakken, Cuba op omvallen staat en Iran moet oppassen als er bij protesten demonstranten worden gedood. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn vannacht twee doden gevallen. Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers in de Oekraïnse hoofdstad van dit jaar. In het noorden van de stad zijn verschillende gebouwen ontruimd en de burgemeester riep inwoners op om in de schelkelders te blijven. In Raamsdonksveer is een grote brand uitgebroken op een bovenverdieping van een boerderij. De bewoners van het pand konden op tijd vluchten, meldt omroep Brabant. De brandweer rukte flink uit, ook om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een schuur. De oorzaak is nog niet bekend, gedacht wordt wel aan een schoorsteenbrand. Vooral in het noorden en zuiden zijn er sneeuwbuien. En later vanochtend ook op andere plekken. Vanmiddag zon, wolken en winterse buien en het blijft rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Nieuws van Defen. Een goedemorgen zometeen zonje. Morning komt eraan. De seal ook. En dit is Likkie Lee. Radio 538. 538. een hele goede morgen. Vijf uur geweest op uh, maandag. Ja, de eerste werkdag, uh, de eerste officiële werkdag, denk ik. Voor veel mensen uh, van het jaar 2026. En ik denk dat de meest uitgesproken zin deze dag gaat zijn... de beste wensen, hè? Mag toch nog? Mag het nog? Ja, hoor. Ja, volgens mij uh, tot en met morgen, hè. drie koningen. Dan is dat beste wensen uh, geneuzel ook alweer een beetje afgelopen. Maar dat ga je vandaag nog een hoop horen. Dus bij deze ook nog eventjes officieel... Beste wensen voor 2026, ja. Glibberen en glij hier in het, in het gooi, hoor. Tenminste, ik hoef maar een klein stukje van, uh, mijn, uh, vanuit Hilversum... naar de, de studio van uh, 538. Maar echt een, een hoop sneeuw, een hoop strooiwagens gelukkig ook. Dat zijn toch wel een beetje de echte helden deze dagen. Hè? De mensen die uh, in, het, in het hol zonderdag sneeuw aan het schuiven zijn. En uh, er een zoutlaagje op aan het leggen zijn. In ieder geval, mocht je er weg op gaan, doe even voorzichtig. Kijk even uit, trek er wat extra uh, tijd vooruit. Dan uh, weet ik zeker dat het goed gaat komen. Zo meteen hier, Laureen Tattoo komt eraan. Seal Crazy ook onderweg. En dit is Sommeur bij 538 en Morning. in the morning. I got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel.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 Green. By the grace of the morning With the sun I'll rise up all and I'll try again Fractal on a breaking wall I see you my friend And touch your face again Radio 538. Ook deze maandagochtend zijn ze er gewoon allemaal weer bij. Allemaal op terug van het kerstreces, zoals we dat hier noemen. Tim, Rick, Niels en Florentien eh, weer van de partij. Voor een nieuwe 538-ochtendshow hier dus vanaf 6 uur. Met ook deze maandagochtend, zoals iedere maandagochtend... Natuurlijk, even bellen met Peter. Peter Heerschop ga je rond de kwart voor tien horen hier in de Ochtendshow bij Radio 538. Zometeen, Taylor Swift, Vera van komt eraan en Shabuzi en Maal Smit zijn er ook weer bij in 2026. Blink twice. Living on the edge and finding out kind of I am somebody that I don't know. Trying to catch my breath since I was seventeen cold bed full of scorpions the venom stole And only you possess the key No longer drowning and deceived Oh, because Ja. Radio 538, waar je Max en Andy Grammer hoort zo meteen. The Thing I Love. En deze hele week bij 538 kans op kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Hoe je daarbij kunt zijn, hoor je zo meteen. Eerst hier Tim Berg, Provence bij 538. En, en die grammar, The Thing I Love bij Radio 538, waar je zometeen hoort hoe je kans maakt op niet één, niet twee, niet drie, maar vier tickets voor de vrienden van Amsterdam Live. 538, Niels van der Beek. Ook al City Fireflies hoor je naar George Michael en Queen, Somebody to Love. Radio 538, natuurlijk. De vrienden van Amsterdam Live, de grootste kroeg van Nederland, die gaat de deuren weer opengooien in Rotterdam Ahoy. En eigenlijk moet je daar gewoon bij zijn. En het is nog leuker als je daar met wat vrienden naartoe kan. En dat kan hier bij Radio 538. Vanaf vandaag win je namelijk vier kaarten voor de grootste kroeg van Nederland. En het principe is eigenlijk heel simpel. Als je die kaarten wil bemachtigen, sowieso handig. Blijf lekker luisteren naar 538. En wees even alert op de kroegbel. Ja, ik kan hem wel even een keertje laten horen. Dus eventjes een testkroegbel hoor. Dus het heeft nou niet zoveel zin om te bellen. Dit is hoe die kroegbel klinkt. Als je die hoort, dan bel je naar 0909 3538. En als je dan in de uitzending komt, dan win je kaarten voor Vrienden van Amsterdam Live. Vier stuks in totaal, dus dan kun je ook nog drie vrienden meenemen. Of drie vriendinnen. Misschien nog wel veel leuker. Uh, die, uh, die kaarten die komen dan je kant op. Dus de kroegbel horen is kaartenscoren scoren voor de 2026 editie van de Vrienden van Amsterdam Live. Weet je in elk geval één ding zeker. Het jaar is goed begonnen als je daar bent geweest. Ray, zometeen bij 538, Where's My Husband, en dit is All City. You would not believe your eyes, if 10 million fireflies, lit up the world as I fell asleep. Cause they feel the open air, and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. It seems Cause I get a thousand hearts This is the Come uh -huh. uh -huh. Goedemorgen, Radio 538 met Ray, Where's My Husband. Zometeen Samba 12 to 12 komt eraan. Ook Douwel Bob en dit is het Sheeran.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 Dave Bob Radio 538. Volgens mij zit hij vast in de Finland, Douwbob. Ja, had gisteren een heel relaas op social media... dat hij het belachelijk vond dat er in Finland... vliegtuigen kunnen opstijgen als het min 35 is. Maar hij kon uiteindelijk niet vertrekken vanuit Finland... omdat hij hier op Schiphol sneeuw en ijs op de start, de, de landingsbaanlag. Ja, en dat, dat kan hier in Nederland, dat gaat natuurlijk altijd mis. Dat was een beetje zijn betoog. Heeft hij ergens wel een punt, deze op. I Believe, bij Radio 538. Met zometeen om 6 uur een nieuwe 538 show. Tim, Brick, Niels en Florentien zijn ook in 2026 bij om de dag te beginnen met een lach. Je hoort ze zometeen. En dit is Wendu Project. King of my castle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my Be the reason why I'm king of my castle, must be a reason why I'm